12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag, weigerantennaren, zaak voor gemeenten. Grote overname Unilever en politie ontdekt cocaïnewasseretten. Volop zon met in het noorden wat sluierbewolking. Bij een, matige tot, eh, een zwakke tot matige oostenwind loopt de temperatuur op tot 12 graden in het noorden, 14 graden in het zuiden. Ook in het weekend veel zon, s'nachts temperaturen rond het vriespunt, overdag een graad of 12. En vanaf maandag dan wordt het langzaam wisselvalliger. Gemeenten hoeven geen ambtenaren te ontslaan die weigeren homohuwelijken te sluiten. Volgens Haagse ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief van die strekking. In de brief wordt benadrukt dat in elke gemeente homo's moeten kunnen trouwen. Het kabinet wil zich verder niet bemoeien met de kwestie. Als een gemeente een ambtenaar ontslaat omdat hij geen homo's wil trouwen, is het uiteindelijk aan de rechter om daarover een oordeel te geven. Het kabinet bemoeit zich ook niet met sollicitaties. Als een gemeente iemand niet aanneemt omdat hij weigert homo's te trouwen... heeft het kabinet daar geen oordeel over. De brief is een reactie op een eerdere uitspraak... van de commissie Gelijke Behandeling over het homohuwelijk. Twee Spaanse medewerkers van Artsen zonder Grenzen zijn nog steeds spoorloos. Gisteren werden de twee overvallen in een vluchtelingenkamp in Kenia. Dabaab, het grote vluchtelingenkamp bij de Somalische grens. Dus kort moment koert Linda en nu koert uh, ja die twee vlakbij de grens daar ontvoerd uh, is er al iets van vernomen? Nee, de overheid, de Keniaanse overheid uh, zegt dat al shabaab erachter zit. Dat is de Somalische terroristische organisatie en de terroristen zouden uit Somalië, Kenia zijn binnengetrokken... Uh, toen ze de twee Spaanse medewerkers plus twee Keniaanse medewerkers uh, Ont, uh, ontvoeren Het zou ook heel uh, goed kunnen dat Shabab zichzelf in Dadab heeft uh, opgehouden. Of het zouden gewone bandieten kunnen zijn. Het is een notoire wild westen met allerlei desperado's uh, in dat gebied. Maar tot nu toe is er geen contact opgenomen uh, met uh, artsen uh, zonder grenzen. En als Shabab overigens ontkent achter de ontvoering te zitten. Ja, met allerlei desperado's in dat gebied. En dan kan iedereen erachter zitten, als ik jou zo hoor. Wat, uh, wat moet artsen zonder grenzen dan doen om ze vrij te krijgen? Artsen en uh, so, uh, zonder grenzen betaalt in ieder geval geen los geld. Wat doe je in dit soort situaties? Je gaat met lokale uh, mensen praten, met uh, de gerespecteerde ouderen in een gemeenschap. En op die manier met heel veel praten, kan je soms uh, dit soort uh, gegezel hulpverleners uh, vrij krijgen, maar dat wordt niet betaald. Nee, nee bovendien. Is, uh, je weet nu ook niet aan wie je zou moeten betalen natuurlijk. Want je weet niet wie erachter zit. Dat, nou ja, op een gegeven moment uh, krijg je op een gegeven moment natuurlijk wel de, de rekening uh, gepresenteerd, maar het eerste zal zijn om een paar op te nemen met, uh, met de gegevenhouders. Ja. Nou. Is, is dit nou een, een, een nieuwe ontwikkeling of, of gebeurt dit wel vaker dat, uh, dat, dat hulpverleners in dat kamp uh, daar worden, worden ontvoerd? Nadat uh, in augustus al-Shabaab zich moest terugtrekken uit de, uh, Mogod, uh, de hoofdstad van Somalië, Mogadishu. Over het algemeen aangenomen dat ze meer terroristische aanslagen zouden gaan plegen. Ze hebben in de afgelopen paar weken hebben ze twee toeristen hier in Kenia gekidnet en nu dus deze hulpverleners. Wat daarbij opvallend is, is overigens dat het allemaal vrouwen zijn die gekidnet zijn. En je zou kunnen speculeren dat uh, de terroristen of de omvoerders uh, dit hoopt de losprijs kunnen opschroeven omdat bijvoorbeeld het algemeen kip de vrouwen meer sympathie in hun thuislanden ontvangen uh, dan mannen. Dus hm. daar zou wel eens een, uh, een bewuste tactiek achter zitten. En, en Het gaat... is wel afvallend dat het vooral vrouwen zijn die ontvoerd zijn. Ja, en het gaat zo uiteindelijk om losgeld. Dat is, uh, dat is het belangrijkste. Uh, in een economie zoals die ontstaan is in uh, rond somalië draait... Alles om geld, of het nu voedsel is, dus hulp is of het kidnappen van hulpverleners. Oké, okay. dankjewel. Koert Lindijer. Unilever neemt de Russische cosmetica-producent Kalina over. Met de overname is zo'n 390 miljoen euro gemoeid. Kalina is in Rusland de grootste producent in persoonlijke verzorging. Er werken 1900 mensen bij het bedrijf. Unilever krijgt in eerste instantie 82 van de aandelen... en later dan hoopt het bedrijf ook de rest van de aandelen in handen te krijgen. Dit is het NOS Journaal, het door Megens. Het aantal doden door het geweld tegen betogers in Syrië is gestegen tot boven de 3000, dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN gezegd. Alleen al de afgelopen dagen kwamen meer dan 100 mensen om het leven. De demonstraties tegen president Assad begonnen half maart. Volgens de VN commissaris glijdt Syrië langzaam af naar een burgeroorlog. Ze dus riep de wereld op om onmiddellijk maatregelen te nemen om burgers in Syrië te beschermen. Wat voor maatregelen ze nodig vindt bovenop de sancties die nu al gelden, zijn ze niet. Volgens haar is dat een zaak van de VN-veiligheidsraad. In die raad lukte het vorige week niet om het geweld in Syrië te veroordelen. Rusland en China blokkeerden een resolutie met die strekking tot woede van Amerika. De Nationale Recherche heeft een cocaïnewasserette ontdekt in een portiekwoning in Vlaardingen. Vijf verdachten zijn aangehouden en we hebben nu aan de lijn Wim de Bruin van het Landelijk Parket. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ken allerlei soorten wasserettes, maar een cocaïnewasserette, meneer de Bruin, is nieuw voor mij. Was dat? Ja, daar had u nog nooit van gehoord natuurlijk. Nooit, nee. uh, het gaat om het volgende, dat uh, cocaïne wordt op veel manieren gesmokkeld internationaal. En wat uh, ook wel uh, regelmatig gebeurt is, dat de cocaïne wordt opgelost in een andere stof. Een voorbeeld is een paar jaar geleden geweest dat de cocaïne werd opgelost in, in spijkerbroeken, in jeans. En dan uh, moet het eigenlijk uit die stof worden gewassen. Oké. Okay. Dat is ook wat gebeurde daar in die woning in Vlaardingen. Een soort scheikundig uh, proefje van vroeger, zou ik maar zeggen. Ja, alleen, alleen uh, komt daar dan niet uh, waspoeder aan te pas. Maar in dit geval uh, in die woning uh, stonden ook grote bakken met uh, benzine en ammoniak. Uh, die gebruikt werden om die cocaïne terug te wassen. Dus nog een gevaarlijke situatie dan? Benzine is natuurlijk altijd gevaarlijk. Ja, Maar ook voor, uh, ik bedoel voor omwonenden, voor, uh, ja, voor de agenten die erbij betrokken zijn? Ja, het is niet zo dat, uh, dat wij gedacht hebben uh, dat er sprake bijvoorbeeld zou zijn van explosiegevaar. Wat, uh, wat wel uh, riskant is geweest uh, dat in die woning, toen de politie daar woensdagavond kwam dat er echt zo'n zware damping van, van cocaïne en, en benzine en ook ammoniak... Eh, dat de rechercheurs alleen met mondkapjes voor daar hun eh, werk konden doen... toen ze de woning moesten doorzoeken. Hmm. En, en hoeveel cocaïne hebben ze daar gevonden in die woning? Uh, in een pan uh, in, uh, in de woning daar uh, was net twee uh, kilo cocaïne teruggewonnen. Die was ook nog uh, nat van zeg maar de wasserette. Uh, bij een doorzoeking in Amsterdam bij de hoofdverdachte is nog eens uh, 600 gram cocaïne aangetroffen. Alles bij elkaar goed uh, voor een straatwaarde van, uh, van een paar honderdduizend euro. En er wordt oh. nog onderzoek uh, gedaan naar zeg maar, uh, de duur, hoe lang uh, deze verdachten daarmee bezig zijn geweest. Ja. Eén hoofdverdachte zegt u uit Amsterdam, uh, kunt u wat meer? Want er zijn er vijf in totaal aangehouden. Wat, uh, welke hoek uh, komen die? Het gaat om uh, drie broers van zes. 20, 36 en 37 jaar die uit Vlaardingen komen en die ook in die woning verbleven. Een half verdachte uit Amsterdam en nog een vijfde verdachte uit Almere. Okay. En die zitten vast voorlopig? Die zitten vast en die worden vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris in Rotterdam. Okay. Dank u wel voor de uitleg, Wim de Bruin van het Landelijk Pakket. De recherche in Brabant heeft zes mensen opgepakt die zouden hebben gefraudeerd met rekeningen onderschepte facturen voor bedrijven in de buurt van Helmond... en paste onder meer het rekeningnummer aan, zegt de politie. Soms werden de bedrijfsgegevens veranderd en maakten ze een kleurenkopie. Maar soms lieten ze ook de oorspronkelijke bedrijfsgegevens intact... maar gebruikten ze een stickertje waarop stond... dat het rekeningnummer van de onderneming was gewijzigd. En vervolgens hebben die bedrijven de facturen betaald... maar het geld bleek dus niet terecht te komen... bij diegene die er recht op had. Daders hebben zo meer dan 100.000 euro buitgemaakt. Van de zes verdachten zitten er nog twee vast. De rest is vol Vrijgelaten. In Tel Aviv, daar heeft een man vannacht het monument voor de vermoorde Israëlische premier Yitzhak Rabin besmeurd. De politie heeft de man van 27 opgepakt. Hij gooide witte verf over het monument en spoot er een oproep op om de moordenaar van Rabin vrij te laten. Het monument staat op de plek waar Rabin in 1995 werd doodgeschoten door de streng-Joodse activist Amir. Sport. Op de Europese kampioenschappen tafeltennis hebben Lee Jie en Elena Timina zich geplaatst voor de kwartfinales in het dubbelspel. Het duo won in drie games van de Zweedse tegenstanders. Bij de wereldkampioenschappen Turne wordt vandaag gestreden om de meerkamptitel bij de mannen. Edwin Cornelissen eh, moet hier de Japanse. Ja, applaus voor Edwin hoor ik. Applaus nou, voor mij hoor. <laughs> hier, Dat zou wat zijn. Ja, de Japanse revanche voor, uh, voor, voor. Ja, ze hebben niet zo best gepresteerd in de landenwedstrijd. Kunnen ze het vandaag ja. goed maken, Japan? Uh, dat zit er wel een beetje in, want uh, het is een individueel klassement... wat we vandaag gaan opmaken op de meerkamp. En daar is er eentje die er echt met kop en schouders bovenuit steekt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de kwalificatie, en dat is Uchimura. Dat is de tweevoudig wereldkampioen al uit Japan. Dus inderdaad, die kan hier gaan voor zijn derde titel. Dat zou wat zijn. Dat is in de historie van Turner nog nooit gebeurd... dat er een man is die uh, drie keer achter elkaar de wereldtitel pakt. Dus hij kan echt voor een unicum zorgen. En je gaf het al aan, het gaat inderdaad allemaal om uh, revanche. Want in die landenfinale ging het net mis... Uh, door een dramatische ontknoping. Er waren twee vallen van de rekstok af. Het laatste toestel van die landenfinale. Twee vallen voor Japan. Ja, en De Chinezen die profiteerden daarvan hadden al een lichte voorsprong. Maar daarmee was in ieder geval, in ieder geval alle zicht op het goud voor de Japanners vervlogen. En dat was toch wel een enorme tegenvaller voor de Japanners. Die hadden toch echt gehoopt op die wereldtitel. Dat zou toch iets zijn als de Chinezen een keer verslagen zouden worden. Dat komt niet zo vaak voor. Nou ja, in deze meerkampfinale moet dat zeker wel gaan lukken. Want er doet maar één Chinees mee. En die staat niet eens zo hoog als je naar de kwalificatie kijkt. En het wachten is dus op uh, Diapanner Uchimura om hem als eerste in actie te zien. Hij komt dan in actie op uh, de vloer. De eerste van zes toestellen. En dan, 2,5 uur later, kunnen we de balans opmaken... en weten we of de hal op zijn kop staat of toch weer in mineur is. Ja, ja een, een soort van tussenstand kun je nu geven? Uh, nee, want nee. de echte favorieten hebben we nog niet echt in actie nee, gezien. Het, zou... uh, het zijn allemaal groepjes die, die achter elkaar komen. Uh, Uchimura die uh, verwacht ik over een uh, minuut of vijf à tien op de vloer. En uh, ja, dan hebben we een eerste indicatie. De vraag is natuurlijk uh, in hoeverre hij uh, stressbestendig is. Hè, met de druk die op zijn schouders rust. Heel Japan kijkt wat dat betreft naar hem. De zaal is stijf uitverkocht. Iedereen wil dit zien. Het is ook echt een soort uh, held in eigen land. Een boegbeeld ook voor, uh, voor de jeugd. Dus uh, ja... Er ligt wel wat druk op voor hem. Maar goed, aan de andere kant, hij weet ook, uh, dit is een mooi WK. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk ook om, uh, om de Spelen volgend jaar. Daar wil hij Olympisch goud pakken. Dat is echt zijn grote doel. Maar ja, goud in eigen land, voor eigen publiek. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn. Zou heel zo mooi zijn. Wij laten hem op Radio 1 staan. Opnieuw applaus voor Edwin Cornelissen vanuit Tokyo. Dankjewel Edwin. Alsjeblieft. Verkeersinformatie: Edwin Herrsen bij de AWB. Er staat één file op de 28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen knopen en Afrit en Dolder. Drie kilometer. De hoofdpunten nog één keer. Gemeenten hoeven geen ambtenaren te ontslaan die weigeren homohuwelijken te sluiten. Volgens Haagse ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief met die strekking. Het aantal doden door het geweld tegen betogers in Syrië is gestegen tot boven de 3000, zegt de VN. En de Nationale Recherche heeft een cocaïne-wasserette ontdekt in een portiekwoning in Vlaardingen. Vijf verdachten zijn eraan aangehouden. 12 over 12, dit was het NOS Journaal, zometeen hier op Radio 1. De NCRV met lunch. Als u een bedrijfsauto financiert via Financial Lease... betaalt u al gauw 4,9% rente. Niet bij Peugeot. Daar betaalt u slechts 2%. Nu kunnen wij u vertellen hoeveel voordeel dat oplevert. Onze klanten kunnen dat veel beter. Daarom bellen we even met Rob van Hulst, glazenwasser uit Almere. Rob. Ja, dan kan ik een jaar lang sponsen verkopen. En dat zijn er vast heel veel. Behalve als het hele dure sponsen zijn natuurlijk. Hoe dan ook, profiteer nu van een financial history van 2% op alle Peugeot-bedrijfsauto's. Ga voor meer informatie naar Peugeot.nl. NRC presenteert de Best of Blue Note Jazz. 15 originele cd's en exclusieve boeken over het leven van de grootste jazzlegendes. Bestel nu op nrc.nl slash jazz. Wat ik fijn vind aan regiobank?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 Voor een 7 Fjord Fjordencruise van 749 euro gaat u naar uw reisagent op HollandAmerica.nl. Ja, bij ons krijgt u ook een aantrekkelijke spaarrente. Doe de rentevergelijker op Regiobank.nl. Dit is Radio 1 en CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoop gedoe over de Blackberries deze week. Hele groepen wisten ineens niet meer wat ze met hun tijd moesten. Nu het pingen en internet er stil lag. Een reactie zometeen van de makers van de website telecompaper.com. In het mediaforum: NTR-directeur Paul Reumer en Willem Schonen, dat is de hoofdredacteur van Trouw. En het gaat onder meer over minister Donner, die reageerde voor zijn doen nogal fel op de stellige berichten van de NOS dat hij de nieuwe vicevoorzitter van de Raad van State wordt. Ik heb nu al zoveel baarlijke nonsens gehoord over deze raad. En met dezelfde stelligheid beweerde u voor de zomer over benoemingen. U heeft nooit heeft u eerlijk aangegeven dat u dat dus toen al uit uw duim gezogen had. Dus u heeft het nu deze keer waarschijnlijk ook uit uw duim gezogen. Hoogste score tot nu toe in de Nationale Nieuwsquiz deze week: 98. De laatste kandidaat die dat puntaantal uit de boeken kan spelen komt uit Arnhem en heet Gerrit van Midlo. Uh, wilt u ook een keer meedoen aan die quiz, trouwens, mail dan uw naam en telefoonnummer naar Nationale NCV.nl. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen met het Media nieuws. Um, veel aandacht vandaag voor het eenjarig bestaan van het kabinet Rutte. Maar bij RTLZ straks de grote RTLZ Euro Show. Het is een themamiddag over de euro. Hella Huuk, goedemiddag. Goedemiddag. Presentatrice van uh, deze prachtige middag. Um, uh, jullie zijn niet bang dat mensen inmiddels een beetje euro moe zijn? <laughs> Nou, dat zou wel een beetje kunnen, maar uh, we merken eigenlijk dat we er zoveel vragen over krijgen nog... dat we eigenlijk dachten, we moeten er toch nog even wat uh, meer aandacht aan besteden. En ook uh, mensen de kans geven om, uh, om daar vragen over te stellen. Want er is heel, veel heel veel dingen zijn toch al niet duidelijk. Nee, de kijker aan Z heet dat, hè? die mogen dus vragen stellen. Ja, ja dat klopt. Uh, via de mail eigenlijk voornamelijk. en Via Twitter kan natuurlijk ook. Um, ja, er zijn heel veel vragen met namelijk over uh, wat, wat, wat kost die euro ons nou? Wat heeft het ons nou eigenlijk opgeleverd? Um, dat is een hele moeilijke vraag. We hebben daar ook heel erg uh, naar gekeken van wat voor onderzoeken zijn er nou gedaan. Ja, dan schrikken we eigenlijk hoe, hoe weinig onderzoek daarnaar gedaan is. Maar we proberen daar vanmiddag wel uh, een goede slag naar, uh, naar te slaan. En jullie hebben een paar methoden neergezet die uh, overal antwoord op weten. Er is echt een panel met, met economen onder meer. Uh, ik zie hier Paul Snabel van het Sociaal Cultureel Planbureau. Michiel Vergeer, de auto ...van het Centraal Bureau voor de Statistiek. kortom. Uh, elke vraag kan ongeveer beantwoord worden. En wat, wat gaat er nog meer gebeuren vanmiddag? Nou, uh, we hebben bijvoorbeeld ook al onze correspondenten... ...in uh, Londen, Athene, Berlijn, Parijs en Rome gevraagd... ...van, uh, benader in jouw land um, een, een, een, een goede denker of een opinieleider... ...over de toekomst van Europa. En die hebben dus allemaal interviews gedaan... ...bijvoorbeeld met een uh, oud-topman van Unicredit... ...dat is de grootste bank van Italië... Uh, Jeroen Akkermans, onze correspondent in Berlijn, die heeft gesproken met Peter Altmaier. Dat is eigenlijk de rechterhand van, uh, van Angela Merkel. En dat hebben we eigenlijk samengebracht in één documentaire van 20 minuten. Zodat je eigenlijk in 20 minuten even weet hoe, uh, hoe opinieleiders in Europa over de toekomst van de euro denken. Ja. Jullie beginnen straks na ene, uh, dus eigenlijk op de vrijdagmiddag. Uh, hoop je op een vervroegde vrijdagmiddag borrel, want werkend Nederland kan het dus niet zien. <laughs> Altijd een beetje moeilijk bij RTLZ, natuurlijk. Dat uh, we er ook zijn voor de werkende Nederlander. Maar uh, vaak moet je natuurlijk gewoon werken. Maar je kan ook even op internet kijken op rtlz.nl of rtlnieuws.nl. Want we streamen het ook. Dus misschien kan je even tijdens een break Even vijf of tien minuten meepakken. Je wordt er in ieder geval wijze van. Ja, zeker. Dankjewel. Heel erg Veel succes vanmiddag. Oké, okay, dank je. Dag. Uh, met het oog op morgen heeft de hele week aandacht besteed aan het eenjarig bestaan van dat kabinet Rutte. Als sluitstuk van die week is vanavond het feestvarken zelf aanwezig. Premier Rutte is de gast. De presentator van Dienst. Het heet Thijs van den Brink. En het onderwerp van gesprek is dus de eerste verjaardag van het kabinet Rutte 1. Het EK voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. In 2012 wordt het een echte sportzomer. Zoveel is duidelijk. En uh, die drie grote sportevenementen van volgende zomer... sluiten ook vrijwel op elkaar aan. Radio 1, deze zender wil daarop inspelen... door de programmering van Radio 1 gedurende acht weken... aan te passen aan deze sportevenementen. Feest vandaag bij de Lutherse gemeenten in Den Haag en Delft. Die bestaan 400 jaar. En ter ere daarvan wordt grondlegger Maarten Luther geëerd met een heuse glossie. Luther heet hij natuurlijk. In een oplage van 3000 stuks wordt hij verspreid. En daarmee lijkt het dat de glossie definitief voet aan de grond heeft gekregen in Reliland. Eerder maakten de Calvinisten al de Calvin, de Menonieten de Menno. En konden de katholieken zich vermaken met de Antoine, de glossie van Antoine Baudard. De afgelopen twee weken zamelde Radio 4 gebruikte muziekinstrumenten in. De zender droeg op deze manier haar steentje bij aan de actie Muziek Telt. Dit is een actie die zich inzet voor meer muziekonderwijs aan basisschoolkinderen. De gelegenheid daarvan, van die laatste dag van de actie... sprak presentatrice Maatje van Wegen vandaag met prinses Maxima... over het belang van klassieke muziek. Het zou fantastisch helpen um, als, met uw actie om meer instrumenten beschikbaar te maken... zodat ja, kinderen de mogelijkheden kregen om hier te spelen. Het Actualiteitenprogramma 1Vandaag gaat de provincie in. Resultaten van het 1Vandaag-opiniepanel worden voortaan gedeeld met de regionale omroepen. Ze kunnen het panel gebruiken voor hun eigen nieuwsitems... en 1Vandaag krijgt een nog beter beeld wat er per provincie in Nederland gebeurt. En hierdoor wordt het opiniepanel dat uit 40.000 mensen bestaat nog beter gebruikt. Marcel oude dat is de hoofdredacteur van RTV Oost... vindt het een prachtig voorbeeld hoe regionale en landelijke omroepen de krachten kunnen bundelen. Hij zegt: voor ons als regionale omroepen betekent het een mogelijkheid om onderzoek te doen op regionale schaal, waar we anders de middelen niet voor hebben. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. De actie van Greenpeace bij een spoorlijn waar een transport met kernafval overheen moest rijden... is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Het OM gaat onderzoek doen en vanuit de politiek is ook harde kritiek te horen. Het zou namelijk levensgevaarlijk zijn. BNN zette in 2007 zich ook in voor een beter milieu. En dat deden ze met het programma De Klimaatpolitie van Sofie Hilbrand en Nicolette Kluiver. Zo braken ze in bij het 8 uur journaal tijdens het weerbericht met Gerrit Hiemstra. Goedenavond. Wat krijgen we nou? Nou, wij zetten ons als klimaatpolitie ontzettend in tegen de klimaatverandering. Oké. Okay. En, en nu? U ja. bent de belangrijkste persoon van heel Nederland okay. in verband met de klimaatverandering. Oké. Okay. Die hier iets aan kan doen, die iedere dag tegen iedere kijker kan zeggen, het gaat niet goed met het klimaat. Oké. Okay. Wat, wat een reis om dat te doen. We nu helemaal... Komen kom opzoeken u. U ziet elke dag 2 miljoen mensen. We hebben bedrijven al aangesproken. De regering hebben we aangesproken. Maar we dachten, welke Nederlander spreekt nou de meeste burgers aan? In verband met het klimaat. Ja. Want u zegt in januari soms, wat heerlijk, het is alweer mooi weer. Ja. Dat klopt natuurlijk niet. Ja. Die klimaatverandering, die moeten we tegen gaan aan u de vraag of u daar af en toe iets over wil zeggen. Aan het eind van de uitzending, Oké, okay. Ik ga mijn best doen. Gaat u uw best doen? <laughs> ja? <Krijgt laughs> Ik ga m'n best Sorry dat we zo binnenkomen vallen. Dan krijgt u het groen hart. Oké. Okay. Ontzettend Alles bedankt. Nou, dank jullie wel. Oké. Okay. Oké. Okay. <sighs> Fantastisch. Tot ja. ziens. Uh, dat was nog eens wat toen. Uh, Toenmalig over het Hans Laroes van het NOS-journaal was niet bepaald te spreken over de actie. Hij vond dat het journaal een neutrale speler is en door niemand gebruikt mag worden voor ludieke acties. Lunch met Jurgen van der Berg. U hebt het vast wel meegekregen. De Nederlandse honkballers staan in de finale van het WK in Panama. Dat konden liefhebbers in eerste instantie alleen maar volgen via internet. Maar nu wordt de finale uitgezonden op tv. Aan de telefoon is Hans Meijer, directeur van de Nederlandse Honk en Softbalbond. Dag meneer Meijer. Goedemiddag. En allereerst gefeliciteerd met dit enorme succes. Want wat er ook gebeurt, zilver hebben we sowieso. Uh, zeker. En dat is natuurlijk fantastisch uh, voor onze sport. Ja. Merkt u het ook al? Zijn de ledenaantallen enorm gestegen ineens? <lacht> <laughs> nou, dat, dat hebben we het laatste, de laatste ochtend nog niet gewerkt. Maar dat het een impact gaat hebben, dat, dat zal zeker zijn. Ja. Hoe belangrijk is het dat die finale nu inderdaad live op tv wordt uitgezonden? Nou, ik denk dat elke voetballiefhebber nu in ieder geval live kan meekijken... op een goede manier en niet afhankelijk is van internet. Uh, maar ik denk dat, dat, gelet op het feit dat er nu toch ook deze laatste twee dagen... vrij veel aandacht op radio en televisie wordt gegeven want er zijn wel wat beelden al uitgezonden door de NOS... Uh, zal, het, uh, zal het zeker zijn dat veel mensen gaan kijken. Ja. En wij met onze sport trekken toch, als het op televisie is... altijd meer kijkers dan vele anderen. Ja. Nou is het uh, natuurlijk midden in de nacht, half drie. Uh, ja. Maar dat is voor de echte liefhebber denk ik geen probleem, hè? Geen enkel. Geen enkel, ga ik vanuit. Nee. Hebt u dat ook al om u heen gehoord? Want het was dus de afgelopen tijd op internet wel te volgen. Deden mensen dat ook echt? De wekkers... Ja hoor, wij hebben een, een, een redelijk grote vaste kern die, die echt dat soort wedstrijden allemaal volgt. En dan praat je toch echt over een 20.000, 30.000 kijkers. Uh, die, dat, uh, die dat doen uh, en verwacht uh, uh, dat dat uh, met de finale uh, nog erg is. Ja, nou mensen die uh, zaterdagavond Hortop gaan... en uh, zo tegen een uur of twee half drie thuis komen om onmiddellijk de tv aan te zetten, want er valt dan ook nog wat te beleven. Okay. En wie weet wel historie uh, wordt er dan geschreven door het Nederlands honkbalteam. Uh, nog even hoe hoe liggen de kansen? Nou ja, de kansen zijn uh, net zo groot uh, uh, en net zo klein. Uh, Nederland heeft bewezen dat ze iedereen aan kunnen. En dat deden ze in het verleden al, maar dan, toen is het niet altijd gelukt. En ik hoop van harte natuurlijk dat het deze keer wel lukt. Ja. Gaat u ook voor de tv zitten of, of gaat u daar nee, nog even heen snel? Nou, ik ga niet snel daar nog even heen. Uh, maar ik ga zeker voor de televisie zitten. Uh, nou, nou, veel plezier dan alvast. Zaterdagnacht is het of zondagmorgen. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Half drie wordt die wedstrijd dus live uitgezonden. Het uh, Nederlands Honkbalteam in de finale dus van het WK. Hans Meijer, dank. Ge geen dank. Um, goed nieuws voor alle BlackBerry-gebruikers. Volgens de fabrikant zijn alle problemen nu echt achter de rug. Er is weer uh, contact mogelijk. En vooral tieners zullen opgelucht ademhalen. Want uh, die hebben vaak zo'n BlackBerry. Aan de telefoon is Ed Achterberg. Die is van ja. telecompaper.com. Um, jullie schrijven veel over telecomontwikkelingen in de Benelux. Is het allemaal niet een beetje overdreven, Ed? Uh, dat het weer doet of dat we zoveel problemen nou, hebben? gehad. Nou ja, de, de reacties met name van de afgelopen dagen... het leek net alsof het halve wereld was vergaan, zeg. Ja, nou, heel eerlijk. Ik bedoel, drie jaar geleden had de, had de jeugd nog geen Blackberry. En uh, konden ze op een andere manier met elkaar communiceren dan, uh, dan vandaag de dag. Dus uh, ja, zo, zo erg was het denk ik ook niet. Alleen wat wel duidelijk is, dat uh, uh, heel veel mensen afhankelijk zijn geworden van het apparaat. En de verbinding met, uh, met de buitenwereld via internet. En ja, uh, dan vergeet je soms wel dat, dat er ook nog andere manieren van communiceren zijn. Ja, het, het lijkt alsof iedereen weer heel blij is dat ze uit hun sociale isolement zijn. Ja, nou, dat zeg ik. Hè. Ik bedoel, uh, de, de, de, die smartphone. Het is al lang geen telefoon meer, het is gewoon je, je personal assistant, je link naar de buitenwereld... Het ...is gewoon een essentieel onderdeel geworden van je, van je leven. En ja, op zo'n zo moment, als je een paar dagen eruit ligt, besef je pas hoe belangrijk zoi zoiets zou kunnen zijn. Ja. Nou was die, die Blackberry, de kracht daarvan, was dat het eigenlijk een foutloos systeem was. Er was eigenlijk nooit wat mee. Nou ja, was moeten we ja. dus nu zeggen, want we hebben gezien wat dat allemaal de afgelopen week heeft opgeleverd. Wat zijn de gevolgen, denk je, voor de fabrikant? Ja, die laten zich op dit moment natuurlijk niet echt uh, heel goed in, uh, inschatten. Uh, het zal ze zeker niet geholpen hebben. Uh, maar hoe hard het zo uh, raakt is natuurlijk maar de vraag. Het is natuurlijk ook afhankelijk van een aantal andere dynamieken in de markt. Uh, bijvoorbeeld uh, wat gaat de concurrentie doen? Uh, wat gaat bijvoorbeeld uh, Microsoft samen met Nokia doen uh, in het najaar? Uh, hoe succesvol zijn ze erin? En ja, als dat uh, goed aanslaat en de mensen denken nog eens een keer terug aan deze week. Dan is de keuze voor een Blackberry uh, in het lijstje van uh, wat je voor Sinterklaas kan vragen, waarschijnlijk wat, uh, wat lager. Ja. Ja, en zag je dat de afgelopen tijd ook al in de verkoopcijfers, dat, dat het wat terugliep en zo bij Blackberry? Nou, die cijfers hebben wij niet beschikbaar. Dus wij kunnen niet uh, duiden of het uh, plots geleid heeft tot voorstalende uh, hm. bezoeken in de winkel. Of, uh, is, is het, is het nou ook nog zeggen? zo dat, dat zo'n bedrijf nog schadeclaims tegemoet kan zien eigenlijk van, van gebruikers? Nou, de gebruiker uh, hier in de straat die, uh, heeft natuurlijk primair alleen maar zijn uh, provider uh, gebeld met jongens het werkt niet. Dus uh, alle providers hebben heel veel uh, extra tijd, moeite en kosten gemaakt om uh, deze mensen uh, te woord te staan en te helpen, zo goed als kwaad te helpen. Maar dat konden ze niet omdat ze volledig afhankelijk waren van de performance van, uh, van Blackberry. En ik veronderstel dat in de, de contracten die tussen de providers en Blackberry uh, ten grond zat liggen, dat daar nog wel wat uh, kleine en grote letters staan die uh, hier wellicht wat Zoelaars op, brengen op een vergoeding. Maar dat weet ik niet, dat, is, ja. uh, dat moet zich dan bewijzen. Nou ja, dat dus mogelijk en uh, teruglopende verkoopcijfers, wie heet het. Dus uh, we moeten misschien wel een beetje uh, ons hart vasthouden voor Blackberry. Uh, tenminste, zo lijkt het op voorhand. We moeten eerst maar eens even zien of dat ook echt in de cijfers terug te zien is. Uh, dank voor de uitleg bij het uh, verhaal van de afgelopen week. Ed Achterberg van telecompaper.com. I'm scarred to play me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. It's touching me when love is No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Holds my hostage when I hear that beat. I won't take these shackles off my feet, cause they're the only thing to make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I'm won't stop till my heart pops. the She got me dancing She got me rocking She got me She got me dancing I don't want her to say Leave to the music, dat was James Morrison. Zometeen ons mediaforum, dat doen we vandaag met de directeur van de NTR... Paul Reumer en de hoofdredacteur van Trouw, Willem Schone. Eerst is hier nu Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Als een ambtenaar weigert homo's te trouwen, hoeft hij of zij niet te worden ontslagen. Volgens Haagse ingewijden praat het kabinet vandaag over een brief waarin dat staat. In elke gemeente moeten homo's kunnen trouwen en verder wil het kabinet zich niet bemoeien met de kwestie. Bij een ontslag van een weigerambtenaar moet uiteindelijk de rechter maar beslissen, zo staat in de brief. In een woning in Vlaardingen heeft de politie een cocaïnewasserette ontdekt. In de woonkamer, keuken en badkamer werden grote bakken met benzine en ammoniak gevonden. En daarmee werd cocaïne gehaald uit kruiden. De drugs waren in het buitenland, in de kruiden opgelost en vervolgens naar Nederland meegesmokkeld. Het aantal doden door het geweld tegen betogers in Syrië is gestegen tot boven de 3000. Dat heeft de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN gezegd. Alleen al de afgelopen dagen kwamen meer dan 100 mensen om het leven. En de politie heeft vannacht na een wilde achtervolging in Nieuwegein... twee mannen aangehouden. Ze waren aan het spookrijden op een oprit van de A20. Toen ze de politie zagen, reden ze over die A20 en A12 met hoge snelheid richting Utrecht. Daarbij werd 240 km per uur gehaald. In Nieuwegein vluchten de twee een tuin in en daar kon de politie ze aanhouden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online.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 Een zwakke tot matige zuidoostenwind en temperaturen van 11 tot 13 graden. AWB verkeersinformatie Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Goormeer en Bussum een file van 3 kilometer. Op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar in beide richtingen 2 kilometer bij knooppunt rotterdam Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met de hoofdredacteur van Trouw, Willem Schone. Welkom. Goedemiddag. En Paul Reumer is er ook, de directeur van de NTR. Uh, Paul, even, even een paar omroepen. Je komt trouwens net naar de vergadering. Ja, dus ja. wie weet is het daar wel over gegaan. <laughs> RTL ja. zit de NPO op de hielen, Ja. blijkt uit de marktaandelen. Ja, het gaat met RTL erg goed. Hè. Ze hebben een ongelooflijk sterke vrijdag en zaterdagavond. Um, maar ik zie dat niet als concurrentie voor de NPO. Hoor. Wij maken toch een ander soort programma's als geheel. En uh, ik denk dat RTL nu echt op zijn hoogtepunt van zijn succes zit. En ik denk dat de RTL veel meer moet gaan kijken naar SBS als concurrent op termijn. Want daar komen natuurlijk nieuwe aanbehouders, nieuwe investeringen, nieuwe programma's. John de Mol met name. Be Precies. Dus ik denk dat uh, de NPO moet gewoon lekker blijven doen waar wij goed in zijn en uh, wat ook heel goed gaat. En uh, niet te veel kijken naar, naar concurrentieverhoudingen met de, concur de commerciëren, want die uh, spelen hun eigen spel. Nee, met name die Voice of Holland doet het natuurlijk echt goed. Kijk je er wel eens naar, Willem? Ja, ik zie het wel af en ja leuk? Je twitter je ook mee over... Nee, nee, dat niet, nee. Maar ik kijk wel samen met mijn dochter. Ja, dat is wel ja, leuk. Ja, ja, ja de het... voorsmaal op zaterdag. Uh, ik hou van 100 met 2,8 miljoen. En Oesje met 2,4 miljoen. Dat zijn ongelooflijke aantallen. Dus het gaat daar in de breedte eigenlijk wel erg goed op het ogenblik. Ja. Jij zegt van, we moeten leuke programma's blijven maken. Uh, vijf maal twee. Twee op vijf. T ja, vijf, op twee. Vijf, vijf, vijf, op vijf op twee. Vijf op twee. 5 ja. op twee, hè. Ja. Nou, kijk. Het nog onbekende middagprogramma, want daar <laughs> kijkt bijna niemand naar. Dat bedoel je toch? Van de niet? NTA, Nou ja, goed, ja. De, de, de kijkcijfers vallen een beetje tegen. Inderdaad. Ja, die zijn, die zijn veel te laag. Daar zijn we ook helemaal niet, niet blij mee. En daar gaan we hard aan werken. Het is een middagprogramma, maar wat anders dan de normale middagprogramma's. Hè. De normale programma's zijn magazines. Vroeger had je de vijf uur zo, maar ook van die korte, uh, lichte onderwerpjes. En vijf op 2 is een programma, een, een talkshow waar. Twee gasten, drie gasten, wat langere uh, gesprekken hebben. En dat is een ander ritme. En daar moet het publiek blijkbaar nog uh, wat uh, aan wennen. Het moet nog wat aan bekendheid winnen. En ook inhoudelijk moeten we nog het een en ander gaan schaven. Maar daar wordt hard aan gewerkt. En over een uh, week of drie, vier, vind ik, kan je pas echt wat zeggen. of het project nou gaat lukken of niet. Ja. Het is nog te vroeg. Uh, ik zag een uitspraak van Katrien Kel die een gewaardeerd lid ook trouwens van Voor meerforum Komt hier vaak even langs. Uh, die zegt of ja, als ik niet uh, boven die 80.000 uitkom. wat ze geloof ik de eerste keer had, dan, dan, uh, dan stop ik er maar weer mee. Dat, ja. Ja, dan denkt de kijker misschien ook wel van nou ja, moet ik dan ook nog nou, kijken? Dat moet je ook helemaal niet zeggen. Het is een soort van truttig ongeduld, weet je wel. Je die, dan... die zijn voor het matje geroepen. Uh, nou, dat zal ik niet doen. <laughs> dan ga ik niet over, Dat heeft de er wel gedaan. Maar je moet gewoon met z'n allen als team dat programma gaan maken. Je moet kijken waar kan het beter. En niet gelijk bij de eerste de beste cijfers gaan roepen: uh, ik ga weg of ik word nerveus. Kijk, bij de commerciële... Maar wat verwacht je van, van bereik dan? Van, van, van zo'n programma op zo'n moment van de dag? Nou ja, ik denk dat dat uh, toch wel uh, ergens... Uh, ja, ik, je, nou, eigenlijk, nee, ik ga geen getallen noemen. Want als je een getal noemt, dan lig je er weer op vast. moet we zeggen, het moet substantieel hoger dan het nu is. Dat is een ding wat zeker is. Ja, maar dat is wel minimaal twee keer zoveel kijkers lijkt me, toch? Ja, nou, dat vind ik ook wel. Toch een getal genoemd. Maar dat vind <lacht> ik ook wel, ja. Kijk, ja. Dat bedoel ik maar. Nou, en het moet inderdaad even de kans krijgen. Dat kan ook altijd bij de publiek, dat is Zo altijd wel al mooi. Uh, Laten we het hebben over andere zaken, en misschien wel veel belangrijker nog. Gisteravond bracht de NOS uh, dat het kabinet toch van plan is om Donner... Uh, als kandidaat uh, naar voren te schuiven voor de Raad van State. Uh, die reageerde niet bepaald blij op uh, alle felicitaties van de NOS-verslaggever. Kort nadat de NOS dit meldde, eiste de Tweede Kamer opheldering van het kabinet. En de Kamervoorzitter, Gerrie Verbeet, vertelde dat premier Rutte haar had gebeld... om het volgende te zeggen. De minister-president heeft mij gebeld en mij verzocht u mede te delen dat uh, alle berichten over mogelijke voort... ...drachten voor welke functie dan ook geheel niet juist zijn. Ja, Willem Schoon, deze ontkenning van Verbeet... Wat, ...wat volgens mij op zich al een rare constructie oh ja, is... Ja, heeft, ja, he, dan, ja. ...heeft Rutte een hotline met het Kamervoorzitter of zo? Nee, het is heel raar dat die dat via de kamervoorzitter ...dit soort bericht gaat zitten ontkennen. Dat is, dat... Nou ja, hij dacht wel waarschijnlijk, als nou, zitten daar nu toch allemaal ja, bij elkaar. Ja, ze toch bij elkaar. Dan, <laughs> maar ja, ze maken hem helemaal een soortje tijd. Ze hadden hem ook even op de speakers kunnen zetten misschien. Maar, maar nog, nog. Wat, wat, wat zegt zij hier nu eigenlijk? Nou ja... Kijk, zij zegt eigenlijk van... Uh, van uh, laten we iedereen even wachten tot de procedure echt in gang is gezet... en, en, en uh, tot die tijd niets met al reageren op allerlei geruchten. Nou, dat kan ik me niet voorstellen. Maar de weg die hiervoor gekozen is... die maakt natuurlijk eigenlijk alleen maar erger. Maar het is, het is gek, hè? Doe maar aan voetbal denken. Een voetballer die verkocht is... blijft ontkennen bij Studiosport dat het zo ver is. Ja. Terwijl iedereen het al weet. En die, die staat gewoon te liegen. Donner, uh, die zou toch gewoon moeten zeggen... joh, uh, ik kan er nu niks over zeggen, in plaats van boos worden. De NOS heeft zijn werk juist goed gedaan. Die hebben een verhaal nou. ergens gevonden... Ah, dat die... weten we niet zeker. Dat nou, nee, we niet, nee, nee, dat is waar. Dat moet dat nog blijken. Ik ga ervan uit dat de NOS dat wel goed. Donner nou, gaat het natuurlijk worden. Dat, dat weet iedereen wel. Ja, Als het gisteravond al is gebracht, dan lijkt het heel erg op. En nogmaals, ik weet niet. Dus het kan best zijn dat de NOS heel goede bronnen heeft hiervoor. Voor het nieuws zelf. Maar het ja. lijkt erop dat ze het hebben afgeleid. uit het feit dat de procedure is verplaatst van nou, naar het departement van Opstelten. Op, opstelten. Ja. En dat niet weer bij donner ligt. Dat ze daar het hebben afgeleid. Dus een indirekt, ja. zeg maar, indirect bewijs voor, voor de stelling op Donner kan zijn. Maar dat komen we natuurlijk nooit te weten wat hun bronnen zijn. En over nee, een week of twee weten we of ze gelijk hadden. Dat is ook heel goed. En, maar dan even nog naar het principe. Want kijk, ja. je kunt hele goede bronnen hebben. En dan op basis van die bronnen breng je het. Dat heeft de NOS dus gedaan. Ja. Goed, vervolgens daarna gaat uh, Donner het zelf. Uh, Rutte gaan het allemaal ontkennen. Dus je doet eigenlijk hoor-weterhoor. Hoor. Ja. En toch bleef op Teletext die kop staan. Dus ja, wat is het dan? Heeft de hoor en wederhoor nog wel zin? Nou ja, kijk, het is natuurlijk op zich prachtig in beeld gehad. En met een lekkere, pittige reactie van Donner. Die terecht, denk ik. Ik kan me dat in ieder geval heel levendig voorstellen. Dat hij op een gegeven moment, na twee weken speculeren wel gepikeerd is geraakt eh, onderhand. Dus dat hij een keer een beetje terugmerkt. Dat vind ik wel mooi. Maar het vervelende van de hele zaak is... dat deze eigenlijk meer of meer officiële ambtelijke procedure... echt een, een, een mediacircus is geworden. Dat is, en dat is heel raar dat dat gebeurt. Niet goed voor die, voor die maar, functie ook, lijkt me dat daar zo'n nee, kermis omheen is. Maar ik is. Nee, dus dus die procedure niet helemaal goed gevoerd hebben. Ze hebben het wel vrij onhandig gedaan. Ze doen, ze doen er heel lang de over. Ja, maar moet nog komen. Ja, maar dat is toch, <laughs> ja, dat bedoel ik, dat is toch gek. En ik vind ook... De, de, de, de voorzitter van de Tweede Kamer als woordvoerder gebruiken voor de premier... is natuurlijk totaal uh, ongepast. Ja. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook, dat is ook gekomen... doordat uh, Donner zijn eigen partijvoorzitter, Peter op. Op een gegeven moment hij gezegd: Hij is, hij is de, beste, de beste kandidaat die jullie te vinden is. Ja, dus onhandig aangepakt. Ja, dat is zo. Ja. Maar het is, wel, ik vind, het is wel raar dat je ook een soort druk krijgt. van dit, dit moet ook. Dit moet uh, allemaal uh, in de openbaarheid plaatsvinden. Straks zal iedereen meepraten over, over de benoeming van de bondscoach. en, en, en de voorzitter van de rekenkamer, noem maar op. Terwijl, ja, het zijn eigenlijk functies die een beetje uit de politieke sfeer gehouden zouden moeten worden. Ja. Nou, we gaan het wel zien. Het kabinet zit uh, volgens mij vandaag bij elkaar. Dus als ze nou straks wel komen met uh, donder als voordracht, dan hebben ze uh, keihard zitten liever. Nee, als gisteren. ze komen vandaag, dan komen ze met de mededeling dat opstelt die procedure gaat doen. En dat, niet meer dan dat, denk maar, ik. Maar, meer dan dat krijgen we vandaag niet te horen. Nee. En dan kan eigenlijk iedereen uh, solliciteren in feite. Ja, dat mag jij ook. Solliciteren. Ja, nou oké. Okay. Ik zal er eens over nadenken. <lacht> dit, doe je, dit doe je beter, denk ik. <lacht> Nog iets, ja, <lacht> <lacht> denk het ook. Nog iets anders uh, over hoe je Gesproken. De berichtgeving gisteren in de Telegraaf over Greenpeace. Volgens die krant zijn we namelijk op het nippertje ontsnapt aan een kernramp, omdat Greenpeace onder het spoor aan het graven zou zijn geweest. Die wilde daar onder een of andere ballon op laten. Ja, ja. Um, nou, Greenpeace was het natuurlijk niet eens met de Telegraaf, ontkende dat ze dus die ramp hadden kunnen veroorzaken. Had de Telegraaf het beter uit moeten zoeken? Ja, nou, kijk, het, het is van dik hout. Van dik telegraaf hout. Dit. Want het is een beetje, ik denk dat het een beetje onzin is om te stellen... dat Nederland hier zo snapt en een dat, dat kerrer Dat kun je niet hard maken. Maar goed, aan de andere kant, het, is ook, het gaat een beetje hard tegen hard... als je kijkt naar de actiemethode van Greenpeace... en hoe daar een, een krantens daarop reageert. Dus dat vind ik ook niet zo, niet zo heel raar. Ik bedoel, ik, je maakt mij ook niet wijs uh, dat ze, zeg maar de mensen van Greenpeace... echt alle risico's van dit soort acties tot, op, uh, tot in detail hebben kunnen doorrekenen het idee was dat er een, een ballon tussen de rails omhoog zou komen... op het moment die trein aankomt en ze zeggen van... ja, nee, de machinist zou worden gewaarschuwd... en had alle kans gehad om te stoppen enzovoort enzovoort. Maar je weet niet, er wordt, die trein wordt bestuurd door een mens... je hebt geen idee wat er, nee. wat er dan gebeurt. Je, nee, dus een trein met nou, niet, niet met, laten we zeggen, pakjes uh, koekjes of nee, zo... maar met nou, precies, dus, dat, maar Dat is misschien wat mooi van de situatie. Ik, ik bedenk het nu, nu we het er zo over hebben... Dat, ik vind wat Greenpeace gedaan heeft, daar pakjes graven in die rails... vind ik eigenlijk onverantwoord. Zeker als je weet wat er nu in Duitsland gebeurt... met bommen langs. Het is heel gevoelig. Hè? Ik vind ik de vind actie be best wel gevaarlijk en ook onzin... dat ze zeggen, we hadden de machinist gebeld... en er komt een, er komt een ervaren machinist op die trein. Ja, hoe weten ze dat nou? Ja. Tegelijkertijd kan je zeggen, is de actie zeer geslaagd. Want iedereen heeft het erover. De telegraaf heeft weer zo'n paniek opgemaakt. En het is wel heel erg bekend nu weer... dat die trein daar rijdt met al die uh, nare spulletjes aan boord. Ja, maar... Dus de actie is misschien toch wel heel erg gelukt eigenlijk. Ja, maar ja, in in een bepaald opzicht. En dat is ook precies het probleem vind ik met Greenpeace, want die meet het succes van zijn acties af aan het effect. Ja. En niet het feit of we nou een kernstraler bij krijgen of niet, want dat, dat verdwijnt gewoon helemaal uit ja. beeld die discussie. Het gaat alleen maar ja. om het effect. Maar het effect, dat is er. Tuurlijk. En dat heeft de telegraaf mooi meegedaan. Mee ja, ja, dankjewel telegraaf. Ja. <laughs> wat hebben jullie nu meegedaan? Want Greenpeace gaf gisteren een persconferentie natuurlijk na aanleiding van die berichtgeving. Die ja, die, dus die ballon daar ook zien, hè, wat hun plan was eigenlijk. Ja, dus zeg dus we de, de, de, de verdediging van de voorzitter van Greenpeace... Uh, uh, op die berichtgeving telegraaf hebben keurig in de krant gehad. En we hebben een deskundige licht laten schijnen over de risico's. Nou, die zegt, nou ja, de risico's die zijn inderdaad niet zo groot, denk ik. Weet het ook niet, hij weet het ook niet zeker. Maar in ieder geval minder groot dan de telegraaf suggereerde, ja, dat is zo. Maar ja, je zou ook kunnen zeggen, elk risico wat je neemt met een trein... met zo'n gevaarlijke ja, lading, is risico te veel. Absoluut. Is dus een foute actie? Vind ik, en ik vind ik En ik vind, dat ze, ze, de, deze actiemiddelen, dat vind ik ook een goede discussie... Over hoe ver ga je in het kiezen van je actiemiddelen? Want ik vind dat de, het typisch, is een voorbeeld van een organisatie die het heel erg zoekt in effectbejag. Acties moeten dus spectaculair zijn, gevaarlijk, risicovol. Uh, en daar moet, daar, op die manier wil men de aandacht trekken. Ik denk niet dat dat een goede werk is. Dus jij zit eigenlijk wel een beetje op de kant van de telegraaf. Dat het, uh, dat het wel terecht is om, om laten we zeggen, met zo'n ronkend verhaal dit neer te, te zetten. Hier, oh, vind ik vind de discussie hierover volkomen op zijn plaats. Ja, absoluut. Nou, maar ik vind de kop wel te overspannen hoor. Want als je dat leest als, als, als uh, uh, uh, gewone ja. lees, denkt... Oh, we hebben een kernramp bijna gehad. Het geeft wel een beetje de verkeerde indruk. Ik, je mag best je toon ietsje maken. Jawel, dat is, ook, dat is ook zo. Alleen het probleem, en dat vind ik ook een probleem voor de media, is dat als een organisatie zozeer op, op, op de vorm van de actie en het effect... en het spektakel van de actie is gericht... dan wordt zo'n organisatie voor media ook echt ongeloofwaardig, vind ik. Ja. Uh, nog even iets heel uh, kort. De NOS heeft besloten vanavond, um, uh, vandaag om die, die finale uit te zenden van de honkballers. Gaan jullie kijken uh, zondagnacht? Nee, ik zeker niet. Al drie is het. het. Ik, ik denk, het niet. Nee, ik denk <laughs> het niet. Wel goed dat ze dat uh, hebben besloten. Of... Is, ja, natuurlijk, het, het is een sensationele, een sensationele plaatsing. Dat ja. is absoluut waar. En ik denk dat het genoeg om, om liever zijn in Nederland. Ik vind het geen mooie kijksport. Ik vind het, ik vind het op zich wel een mooie sport. Maar ik vind het niet echt een tv-sport. Nee. nee nou... ja, ik vind, het, is, het is een belangrijk sportjournalistiek feit. Dus dat je daar tv van maakt, vind ik zeer goed te rechtvaardigen. Ja. Nou, dan gaan we allemaal kijken. Oh nee, jij ging niet kijken. Ik ging niet slapen. Oh, okay, goed, uh, dank voor jullie bijdrage aan dit media. Voor Willem Schone en Paul Reumer waren dat. Dit is Radio 1. Lunch. Het is vrijdag en dan gaan we eigenlijk gelijk door naar de andere kant van de tafel. Want je weet het maar niet. Het kan op vrijdag zo zijn dat we een beslissingsronde moeten spelen in de Nationale Nieuwsquiz. Dat is natuurlijk bij een gelijke stand. De voorlopig hoogste score is 98. En daar moet hij dus overheen. Gerrit van Middlo, 50 jaar uit Arnhem. Welkom. Dankjewel. Um, u was HR-manager. Ja, ik noem mij nog steeds HR-manager. U bent nog steeds HR-manager, ja. maar even zonder baan. Even zonder baan. Ja, ja. Terwijl, uh, uh, ik dacht juist dat, dat het personeel weer aan alle kanten genodig was en zo. Uh, ja, maar binnen HR uh, loopt het nog steeds terug. Er zijn erg weinig vacatures en die er zijn... Uh, ja, daar kom ik nog niet voor in aanmerking, zeg maar. We, we bedrijven daar als eerste in uh, zitten snijden of we zo? We heel veel in zitten snijden. Dat zo'n ja. baas zegt, nou, dat kan ik ook zelf al bepalen... of wie we hier in dienst nemen. Nou ja, dat kan je dan <laughs> proberen. En op een gegeven moment hebben ze me toch wel weer nodig. <laughs> ja, dus u blijft wel hopen. En, wat, en hoe komt u de tijd nu, nu door? Uh, klussen in huis, uh, solliciteren. En uh, ja. uiteraard, uh, ik heb nog een zoon van, uh, van acht. En die haal ik dan van school en die breng ik naar school. Dat soort dingen. Nou, als er bedrijven zich melden die nog een goede manager kunnen gebruiken... mogen ze zich melden bij ons, dan zullen we dat onmiddellijk doorsturen. Hartelijk dank je, alvast. Je weet het maar nooit. En misschien kunt u een beetje indruk maken door... gewoon uh, Even, die, even, die, even die, ja, die nieuwsquiz te winnen deze week. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Er verandert op dit moment niets aan de positie van de Oranjes. We hebben deze discussie al heel vaak ook in deze Kamer elkaar gevoerd. Op Huis ten Bos valt heus wel eens een blauwe envelop op de mat. Ik voorzitter stel voor om die hele, dat hele debat niet nog weer eens een keer over te doen. Dus ook daar verandert er nu niks. Want dan kunnen we... Zolang wij een monarchie hebben, ieder jaar opnieuw gaan praten. Dus ook dat blijft voorlopig zoals het is. We eh, worden er dus niets wijzer. Men dronken glas, deed een plas en alles bleef precies zoals het was. Het lijkt dus weinig verandering op komst in de positie van ons koningshuis. Bij het debat daarover Week premier Rutte gisteren geen millimeter. Hier is vraag 1. Zo blijft koningin Beatrix, als het aan het kabinet ligt... gewoon voorzitter van welke adviserende en rechtsprekende instantie... Raad van State... Dat is goed, ze heeft hier 0,0 invloed. Het is een mooie traditie, zei onze premier daarover. Vraag 2. Rutte wilde ook nog niet praten over de eventuele aanwezigheid... van Gorge Zorregieta bij de inhuldiging van koning Willem IV. Daarvoor vindt hij het nog veel te vroeg. Kamerlid Jeroen Recour zwengelde die discussie aan... door te verklaren dat zijn partij vindt dat Zorregieta... te zijn tijd weg moet blijven. Van welke partij is deze Recour? Partij van de Arbeid. En dat is goed. Zijn uh, leider, Job Cohen, zei overigens vorig jaar nog dat wat hem betreft Sorigeta wel aanwezig zou mogen zijn. Vraag 3. De kosten van het koningshuis staan vaker ter discussie. In 2007 bijvoorbeeld werd er in Den Haag gemord over het feit dat het onderhoud van de Groene Draak, het jacht van de koningin, al decennia lang door haar onderdanen werd betaald. Omdat dat nu eenmaal zo was afgesproken toen Beatrix het schip voor haar 18e verjaardag kreeg. Hier is de vraag die erbij hoort. Op de begroting van welk ministerie werden de kosten van de groene draak afgeboekt? Gokje. Sociale zaken? <laughs> dat vind ik wel een mooie. Nee, het is het ministerie van Defensie. Uh, Mij vorig jaar werd bekend dat Koningin Beatrix zelfs nog een groot deel van het onderhoud zelf gaat uh, betalen. Dus uh, ja, misschien kan zij u ook inhuren als u nou, toch zo'n goede klusser bent. Uh, we gaan naar uh, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Ik voel me supergoed. De juiste focus. De training is goed gegaan. Nou, dit, dit, dit moet een dag worden. En als je dan zo'n opening neerzet van een tweede plek... wijst eigenlijk alles erop dat het goed kan komen. Maar ik weet ook hoe snel het weer over is. Nicoline Zouwerbrei. Is dat een gokje? Dat is echt een gok. Het is goed gegokt. Keurig. Het seizoen begon gisteren sneu voor de Olympisch kampioenen snowboarden. Ze werd al in de tweede ronde van de eerste wereldbekerwedstrijd uitgeschakeld. Vraag 5. Sauerbrei was extra gebrand op een goed resultaat... omdat dit weekend de enige wedstrijd op Nederlandse bodem wordt afgewerkt. In welke Limburgse plaats wordt er gesnowboard? In een Landgraaf. Ja, ik wist niet dat daar zoveel sneeuw lag, maar ja, het is binnen. Ja. Ja. Uh, ook bekend van Pinkpop natuurlijk, Landgraaf... Het is trouwens ook de enige overdekte wedstrijd op de slalomkalender. Het gaat eigenlijk heel goed hè, tot nu toe. Um, die laatste vraag komt er nog bij. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt een aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En uh, de vraag is heel simpel. Wat bedoelen we hier? Dus uh, één term eigenlijk uit het nieuws. Als u het weet, mag u het zeggen. Um, en zeg ook vooral stop. Hier komen de aanwijzingen. Vier. Volgens de PVV spoor ik niet helemaal. Stop. Greenpeace. Zegt hij met heel veel overtuiging. De tweede uh, aanwijzing was geweest. Ik streef geweldloos groen na... De Rainbow Warrior was mijn vlaggenschip. En het OM onderzoekt mijn spooractie van deze week. Het is inderdaad Greenpeace. Dat is even binnenkomen, zeg. Acht uh, daardoor in uh, de factor. Uh, daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz. Ja. Mag ik het zeggen? Ik ben het eens met de stelling. Ik ben het oneens met de stelling. Die gaat het bepalen. Deze regering maakt er sowieso een puinhoop van. Het is een schandaal. Nou ja, mag ik ook een keer zeggen dat, dat ik eigenlijk heel hoog niveau van reacties vind. Dat uh, is uh, volledig terecht. In stand.nl straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: Het eerste jaar van het kabinet Rutte is een succes. Het kabinet is dus nu een jaar bezig. Rutte zelf krijgt veel complimenten, maar niet iedereen is enthousiast over de plannen van het VVD-CDA-kabinet. Dat wordt gedoogd door de PVV. Na een jaar kan de balans worden opgemaakt. Is het kabinet Rutte een zegen voor het land of vaart het kabinet een verkeerde koers? Nou, u mag het allemaal zeggen, op deze stelling dus... het eerste jaar van het kabinet Rutte is een succes. Eens of oneens, sms'en naar 7070 /70 kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Goed zo, zo. meteen deel 2 van de quiz. Dus dat doen we met Gerrit van Midlo. Het wordt heel spannend, want hij moet er 13 goed hebben... om over die hoogste score van 98 heen te komen. Dat is te doen. We gaan het zometeen doen. Het wordt heel spannend. Eerst nog maar even een liedje om even te relaxen. Even een glaasje water te nemen. Hier is de laatste van Josh Stone.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 Dan raak je je wilde haren kwijt als je wat ouder wordt. Maar deze uh, wordt alleen maar steviger en uh, gaat steeds meer rocken die Joss Stone. Uh, karma, zo heet het liedje. Eens kijken hoe het is met het karma van Gerrit van Midlo, 50 jaar uit Arnhem. Uh, mooie uitdaging. Uh, is 8 hebben we net bepaald, deel 1 van de quiz. Er zijn er 13 nodig die goed zijn in deel 2 om over die score van 98 heen te komen. Nou ja, dat is gewoon mogelijk in 90 seconden de tijd. Dus... Uh, zit de man die tot nu toe de hoogste score heeft. Uh, Tobias Huisman die zit uh, gespannen thuis mee te turven... om te kijken of hij de winnaar wordt of, uh, of uh, u. Uh, we gaan het gewoon doen. 90 seconden de tijd als een antwoord niet duidelijk is. Pas roepen. Hier komen ze. De nationale Newsquiz. Welk Midden-Amerikaans land kent in 2011 relatief de meeste moorden ter wereld? Mexico. Het is Honduras. Welk papiertje wordt in 2013 vervangen door een plastic kaart? De autopapieren. Dat is goed, het de kentekenbewijs. Microsoft heeft de overname van welke internetbeldiensten afgerond... Pas. Dat is Skype. De oppositie in welk land ging in ruil voor vervroegde verkiezingen... toch akkoord met verruiming van het noodfonds voor de euro? Uh, Tsjechië. Het is Slowakije. In Oude Pekela komt een opvang te huis voor welk soort verwaarloosde dieren? Pas. Wurgslangen. Hoe heet het concern dat bekend heeft gemaakt 140 banen te gaan schrappen in de Benelux? Philips. Axo Nobel. Tegen wie speelt Guus Hidding met Turkije in de EK-playoffs? Kroatië. Dat is goed. In welke Europese stad heeft men al een tijdje te kampen met brandbommen aan het spoor? Belang. Dat is goed. Wat is de naam van de 77-jarige zanger die voor het eerst in zeven jaar aan een album werkt? Pos. Lennart Cohen. In welke stad staat het schepenziekenhuis dat scherpe kritiek kreeg van de onderzoeksraad voor veiligheid? M. Is goed. Uit welk land kwamen de voortvluchtigen die in Friesland zijn opgepakt? Pos. Uit België. Hoe heet de Nederlandse International die voor vier maanden is uitgeschakeld bij zijn club Valencia? Uh, Maduro. Is goed. Welke voormalige wereldleider is door het Mexicaanse ciudad Juarez... ingehuurd om met een praatje het imago van die stad te verbeteren? Pas. Dat is Gorbachev. Welke stad krijgt een nieuw kinderkankercentrum? Utrecht. Dat is goed. Een Belgische choreograaf eist een verbod op de videoclip van welke popster? Pas. Beyoncé. Welke partij heeft de Belgische formateur die roepo laten vallen... bij de regeringsonderhandelingen? De Groenen. De Groenen, zei hij. En die tellen we er dus nog bij. Zijn het er genoeg... Moest een paar keer passen. Ja, te vaak denk ik. Te vaak, hè? U hebt niet meegeteld? Ik heb niet meegeteld. Er zijn andere mensen voor. Zullen we eens kijken of Tobias Huisman heeft meegeteld? Die zit uh, thuis in uh, Utrecht, student wiskunde. Nou ja, die is in ieder geval van de cijfertjes. Mm -hmm. Tobias, goedemiddag. Goedemiddag. Jij had tot nu toe die hoogste score van 98. Ja. Heb je mee zitten turven? Ja, het waren de 7 of 8, als ik het heel goed heb. Maar... Dan zou het betekenen dat jij hebt gewonnen. Ja. 7 of 8. Het waren de 7. Gefeliciteerd. Ja, oh, dankjewel. Yes, het kwam er heel, uh, heel, uh, nou ja, heel, heel eenvoudig nog een beetje uit. Um, dat betekent, ik kom zo bij jou terug Tobias. Blijf hangen. Uh, 54 komen dan uiteindelijk op. 7 x 8 is 54. Dat is helemaal niet slecht, maar ja, niet genoeg voor de eindoverwinning. Maar, wel een prijzenpakket. Twee kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok. En uh, we doen ook een broodtrommel bij van, dat, uh, van dit programma. En die zou wel eens nodig kunnen zijn ja. voor die nieuwe baan. Want er is gebeld. Fantastisch. Echt waar. Ja. Er zit daar iemand met een bril. Dat is Michels regisseur. Die heeft een nummer opgeschreven van een meneer die belde. En die zei nou laat die man even contact met ons gaan opnemen. straks gelijk bellen. Ja. Ah. Dus wie weet is dat wel de hoofdprijs. Dat lijkt me ook. Goede reis terug in ieder geval naar Arnhem. Dank je wel. En laat het ons weten als het, als het tot een baan heeft geleid. Um, we gaan naar Tobias nog een keer terug. Tobias Huisman. Ik zei het al student te Utrecht. Um, gefeliciteerd. Dank je wel. Uh, wat, wat, wat gaat er nu door je heen? Nou, ik ben blij ik gewonnen. Gisteren was het natuurlijk erg uh, close. Dus, uh... Ja. En vandaag ook uh, vooral naar de eerste ronde, Maar erg blij. Ja, het was een spannend weekje. De kandidaten waren redelijk in, uh, in evenwicht deze week. Uh, 300 euro voor een student, dat is altijd wel een leuk uh, bedrag natuurlijk. Wat ga je ermee doen? Uh, het gaat recht in, denk ik, in een potje voor een vliegtikker naar New York. Want daar wil je uiteindelijk heen? Daar ben ik al een keer geweest, maar het is uh, zo'n leuke stad. Het, uh... Dat wil ik nog wel een keer ja, en Weet je al wanneer het gaat gebeuren? Denk ik maart of zo. Eigenlijk. Kijk aan, oké. Okay, dus dan moet je nog even verder sparen. Maar dit is dan zo'n beetje de, de bodem van het potje. Leuk begin. Nou, doe, er wat, doe er wat moois mee daar in New York en stuur ons een kaartje, zou ik zeggen. Nogmaals gefeliciteerd, je mag je nieuws kennen van deze week noemen. Tobias Huisman, 21 jaar uit de prachtige stad Utrecht. Um, wij gaan ons uh, hier even verpozen. Dat wil zeggen, die zender gaat echt niet op slot. Want zometeen om 1 uur precies het NOS Journaal met Dorald Megens. En uh, wij melden ons om, om kwart over één weer. Dan gaat het over de dag van de Witte Stok. Want dat, uh, dat is het vandaag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook even niet wist. Maar het is wel zo en uh, dat heeft alles te maken met blinden en slechtzienden. En hoe staat het eigenlijk met de voorzieningen voor die blinden en slechtzienden? We gaan het zo meteen horen, zo rond kwart over één. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV Zometeen om twee uur vanuit de kroon in Amsterdam... financieel expert Willem Middelkoop. Onheils profeet of waarzegger. Actrice en schrijfster Ellen van Rijn als gastrecensent... de column van Bert Brusser, de sportwerk van Frits Barand. en live muziek van Tommy Ebben. Je bent welkom in de krone in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.